Michiel Koenen met het NOS-journaal. Zes dagen na de aardbevingen is in het zuidoosten van Turkije... een baby van zeven maanden oud levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de Turkse staatsomroep hoorden hulpverleners het kind huilen. En vanochtend is ergens anders ook nog iemand van 35 levend gered. Het dodental van de bevingen in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen tot ruim 28.000. De VN denkt dat dat aantal nog zal verdubbelen. En voor de Nederlandse reddingswerkers in Turkije wordt vandaag de laatste zoekdag. Ze worden steeds vermoeider en ook slinken de kansen dat er nog overlevenden worden gevonden. In Argentinië zijn de afgelopen maanden meer dan 5000 hoogzwangere Russische vrouwen aangekomen. Ze willen daar bevallen zodat hun kind de Argentijnse nationaliteit kan krijgen. Daardoor wordt hun procedure om Argentijn te worden korter. Met een Argentijns paspoort kun je zonder visum 171 landen bezoeken... bijna twee keer zoveel als met een Russisch paspoort. De Argentijnse autoriteiten zijn aan onderzoek begonnen naar criminele bendes die Russinnen naar Argentinië halen. Voor de derde keer in een week is in Noord-Amerika een object neergehaald door een gevechtsvliegtuig. Dit keer gebeurde dat boven Canada. Het object had volgens Canada de vorm van een cilinder en was kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend door de VS werd neergehaald. Vrijdag werd een object bij Alaska nog uit de lucht geschoten. In Berlijn zijn vandaag opnieuw gemeente- en deelraadverkiezingen. Dat is nodig omdat de uitslag van de vorige verkiezingen in september 2021 ongeldig zijn verklaard. Er was te veel misgegaan. Zo was er op de dag van de verkiezingen een marathon waardoor de halve stad plat lag en mensen niet bij stembureaus konden komen. Verder waren er niet genoeg stemhokjes en waren er ook nog eens landelijke verkiezingen voor de bondsdag. Het weer de begint grijs met in het noorden plaatselijk dichte mist. Later op de dag af en toe zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het een graad of 10. Na het weekend blijft het vrij zacht met temperaturen in de dubbele cijfers. Ook droog en soms wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat Ville voorknopend Kooi meer 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 ...komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende formatie. De Forayos was een Amsterdams zanggroepje... ...die eind jaren 50 bekendheid vergaren... ...met covers van de Everly Brothers... ...met Choir Sisters, Rooftop Singers... ...en andere Amerikaanse tienergroepen. Voor Youngsters, zoals de band eerst heette... ...werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Het waren broer en zus. En Ria Lubbering en Dick van Niehoff... ...dat ze het Duitsland cabaret der onbekende worden. In 1957 werd er een eerste single opgenomen... ...een cover van Bye Bye Love... Door Jack Bulterman. En in 1958 verving Jetty Schouten, de zus van Joyce en Jan, Ria Lubbink. En vanaf 1959 werden ze het beroepsmuzikant. Het viertal trad regelmatig op in de revue van Snip en Snap. En het nummer Dans nog eenmaal met mij werd in 1961 een grote hit. En u hoort u nu de Furajo's met Dans toch eenmaal met mij. Muziek uit 1961, hun allergrootste hit. Iedere dans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 het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zong ze bij de amateur big band The Blue Blowers. En u hoort er nu Annie de Reuven met het lied van het Pyramind. Het Pyramind speelt heel de dag zijn liedje van lief en leven.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 De fijnpika.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 Naar Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ai, jij joh, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de vulkaan. Een kind die is zo kort. Neen De man kwam met de Caucasus zus en was verliefd op volgaan. Hij wil met je troge zus. Geef je mee die gewoon kust, dan spring ik in de volgaan. als jij die van me hart, dan spring ik in de volgaan. Een kind die is zo kan. En die grote Volkaar is veel gelieven nackt.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 Is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 Voorlopig rust geen commentaar op elke krulspeld in mijn haar Je kunt je medelijden sparen Heb met als voor we samen waren Het voeten einde van het bed bij de verwarming weer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 ...was uh, Adèle Hamee. Bloemedaal was de naam van haar eerste echtgenoot. En Bloemedaal werd door velen gezien als een vrijgevochten vrouw. Ze was een comedienne die vrijwel alle facetten van het theaterwerk beheerste. En ze stond bekend om haar schaterlach, Nasale stemgeluid en haar uh, correcte dictie. U hoort er nu Adèle Bloemendaal met een speelgedraaide plaat in het programma. Zal men het nog een keertje overdoen? Zal men het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar mijn zin.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 Plastisch die chirurg uitweert, had voor het eerst geopereerd. De patiënt had daarna een vierkante neus, de dokters zijn nerveus. Vallen hem het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem het nog een keertje over doen en begin maar bij het begin.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 Op het carnaval veel gezegde, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden, zong hij vorig jaar? Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal men het nog een keertje over doen, wat het was niet na mijn zin. Alla, men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin. Maar bij het begin. We zullen me nu nog een keertje overdoen. Want het was niet aan het zien. Geen mijn stem kwijt. We zullen me nu nog een keertje overdoen. het begin maar het begin.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 Je tolperie, je zinter en narcissen. Ze komen vers van de veilingen glissen. Dan heb ik rozen, die rooien en billen. Zeg het met bloemen ze spreken tot een hart. Ik heb bloemen voor geloven en ze zeggen ik heb je niet. Voor en die er al beloofden, En ook de kleine vergeet mij niet. Op het plein voor het station, daar staat.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 Helemaal nog wil hij het beleven in storm en regen.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 Oké. Die andere grote hit van haar, waar ze heel beroemd mee is geworden. Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. Huilen Zandvoort, een uur is kort, maar niet getreurd de zaterdag of volgende week zaterdag Is u wordt het programma nogmaals Herhaald tussen 1 en 2 En natuurlijk volgende week zondag vanaf 9 uur zijn we weer Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort Ik bedank nog even Kordraar Voor het beschikbaar stellen van al deze mooie Oudbeondstalige muziek En ik wens u zometeen veel plezier met CFM Jazz En ik laat u achter met de drie keer Met het autootje en misschien heel misschien nog Olga Lovina Met Ik wens u nog een hele fijne zondag Misschien tot volgende week en anders, tot ziens! We hebben een ongeluk gehad Met de tootootje Met de tootootje Met de tootootje het, to het gebeurde hier midden in de stad Met de tootootje Met de tootootje Met de tootootje to En ik zei nog, laten we even wachten We kunnen er dus zo niet door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 en als je op de klaks omdrukte ging de wezer uit Dat gaf niks ondertoe, er had je toch genoeg geluid Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht Nou gaat die naar de sloep, is al zo troes de koel. We hebben een ogenblik gehad Met het tototje ja. Met het teuteutje, met de teuteutje, gebeurt hier midden in de stad. Met de teuteutje, met de teuteutje, met de teuteutje.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 nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?